Maar doordat de PVV nu de tijd neemt om te schrijven aan een initiatiefwet, wordt de kwestie op de lange baan geschoven en leiden de ambtenaren niet tot problemen in de coalitie. De SGP, die nodig is voor een kamermeerderheid in de Eerste Kamer, kan zich in die oplossing vinden. Het kabinet moet nog met een standpunt komen over de weige ambtenaren. Naar een verluid willen we de kwestie overlaten aan de gemeente. Voorwaarde is wel dat in elke gemeente homo's moeten kunnen trouwen.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 Kleinschalige evenementen op Koninginendag laat Amsterdam nog wel toe. PSV is ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekeren zich van een plek bij de laatste 32... door een zwaar zwaarbevochten gelijkspel tegen Hapuel Tel Aviv. Het werd 3-3. Door de zegen van Legia Warschau op rapid Boekarest... is PSV na vier duels al zeker van een plek bij de eerste twee in zijn groep.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 We beginnen in uh, dit uh, tweede uur, zou je kunnen zeggen... we begonnen al om half negen vanwege de wedstrijd tussen PSV en Hapoel Tel Aviv... Uh, aan uh, de twee andere wedstrijden direct. Voor degenen die het gemist hebben, PSV en Tel Aviv... eindigden na een toch wel enigszins tumultueuze wedstrijd. In 3-3 lang stond PSV achter, maar uiteindelijk toch dat puntje. En dat puntje is uh, genoeg om door te gaan na de winter in het Europa League toernooi. Verder deed PSV vandaag goede zaken... door tot het eind van het seizoen Jan Fennegoor of Hesseling vast te leggen. Het zag er al een tijdje naar uit, maar nu is het dan eindelijk rond... En neemt u van mij aan deze boelikien van Eindhoven. Want zo zal hij ongeveer in die rol zal hij moeten gaan spelen. Zal het toch wel zes of zeven gaan inschieten. En het zullen belangrijker ook worden. Verder dus, zoals gezegd, twee andere wedstrijden. Om, in Wenen begint om vijf over negen. Oudstreeuwen tegen AZ. En op dezelfde tijd gaan we in Enschede aftrappen. Bij Twente tegen Odense. Maar u weet het, langste lijn is niet alleen sport. Maar zeker ook muziek. Twee We gaan straks in Houtkamp horen in Enschede. Maar nu eerst uh, bij de wedstrijd Austria-Wien tegen AZ. Uh, vanuit Wenen onze eigen prater Ronald van der Geert. De stad van uh, Mozart en Beethoven wordt het ook de stad van gert Verbeek. We zullen het weten over 90 minuten. Austria-AZ is inderdaad begonnen onder leiding van de Franse scheidsrechter Chaperon. En met, het, uh, met de wetenschap dat... Uh, Brett Holmen in het elftal staat van AZ. Dat is toch een dikke meevaller. Eigenlijk zou die pas komend weekend zijn rentree maken in het elftal van Gertjan Verbeek. Maar hij is broodnodig in het elftal dat dus in, het, in de Nederlandse competitie bovenaan staat. Maar twee weken geleden een dikke kluif had aan deze Oostenrijkse opponent. Eerste bal richting de Nederlander aan de andere kant. Oostenrijkse dienst. Bala wordt onderschept door Esteban. En dat is dus de doelman van AZ in deze wedstrijd. Rijne Viergever. Klavan en Paulsen staan achterin. Wernblom, Maher en Elm op het middenveld, Elm is ook de aanvoerder. En Berend hij hierdoor en de genoemde Holmen dus voorin. En ik zei het net al, een andere doelman... in vergelijking met twee weken geleden bij Austria Wien. De jongen liet er net als overigens de andere man... Grunwald International van het Oostenrijkse elftal. Stuifertje wisselen dus En kijk of deze 21-jarige doelman... het beter doet dan Grunwald in de afgelopen weken namens Austria Wien. Voor AZ is natuurlijk te hopen van niet. Balbezit is er voor Palsen aan de linkerkant. Even kort met Klavan, dan de bal naar voren. Maar weer even zo hard terug richting Palsen. Er wordt druk gezet door Austria Wien. Dat deed daar. Eigenlijk twee weken geleden ook. Een schok van de eigen durf en kwam vervolgens met 2-0 voor. Van AZ toch met pijn en moeite pas in de tweede helft wat op stoom kwam. En uiteindelijk op 2-2 eindigde. En in deze wedstrijd neem je toch ook nog eens mee... dat AZ sinds 2007 in 13 wedstrijden al geen uitwedstrijd... in het Europees Verband meer heeft gewonnen. Ook aan die reeks zal ooit eens een keer een einde moeten komen. Barassid loopt aan de rechterkant vrij... maar wordt niet gevonden door Madère. Uiteindelijk gaat de bal wel naar de rechterkant. Gorgon is daar... Een van de te doelpuntenmakers twee weken geleden. Zijn voorzet komt van rechts aan de linkerkant uit. Aan de rechterkant dus bij AZ kan door Rijnen worden uitverdedigd. Maar die brengt eigenlijk Berends wat in de problemen. Maar uiteindelijk krijgt Berends door een overtreding van Stutner... vlakbij zijn eigen strafschopgebied toch een vrije trap mee. De eerste drie minuten zitten erop bij Austria-AZ. Austria, het is logischerwijs nog altijd 0-0. En uh, in Enschede daar zou het een uh, makkelijke avond moeten worden... voor uh, de formatie van Koalia. Uh, we zitten minuut zijn minuut onderweg... En wordt het kat vanavond, Andy? Ik denk het wel, Jack. Ik denk dat het uh, snel gebeurd is met deze wedstrijd. Bijna was Chatli al dichtbij toen hij een uh, mooie 1-2 aanging met Luc de Jong. En uh, leek het erop dat Stefan Wessels, want ook hier heeft de trainer van Odense... maar weer eens van keeper gewisseld, heeft hij al een paar keer gedaan. Stefan Wessels staat nu weer in het doel bij Odense. Uh, Mats Toppel stond de vorige wedstrijd nog uh, tegen FC Twente in het doel. Maar nu dus uh, deze Wessels. Leek even Chatley te raken, maar hield de handen net op tijd terug... En toen ging de bal over de achterlijn. Chatti ging nog wel liggen in het strafschopgebied. Kreeg een, een kleine vermaning van Hattigan, de scheidsrichter. Maar verder ook niets. En nu is de bal over de zijlijn gegaan en mag FC Twente gaan gooien. Ik doe dat met Rosales, een van die opkomende backs die ook vandaag veel naar voren zal gaan. Terwijl de bal niet eens binnen de lijnen is geweest. En dan lijkt het me dat. Ja, hij heeft het al gegooid, Rozellers. Maar de bal is niet binnenlijnig geweest. Nu wel. En via Luc de Jong, die een duw in de rug krijgt. gaan we een vrije trap krijgen. Luc de Jong. Zijn broertje gisteren zeer succesvol met Ajax. Uitstekend, al twee ploegen die aan het overwinteren zijn. Is natuurlijk ongekende deelde zo vroeg eigenlijk in deze pool. Terwijl er nu door Bayrami wordt geroepen dat er wat hulp nodig is voor Luc de Jong. Die een flinke duw in de rug kreeg en nu aan het hoofd en aan de neus voelt. En de scheidsrechter komt er nu bij. Vraagt: van uh, Heb je verzorging nodig? En het lijkt er toch wel op. Want uh, hij, hij ligt er uh, ja, een beetje verdwaasd bij. En de dokter uh, uh, is in de buurt. Hij heeft inderdaad het ene hoofd tegen het andere hoofd uh, gekregen. Wordt nu opgelapt. En dus ligt het spel hier al een minuutje stil. Bij Twente Odense nog altijd 0-0. Austria Wien na zet. Eerste vijf minuten zijn bijna voorbij. Stand is nog 0-0. Eerste gevaarlijke voorzet net van uh, Austria Wien. Van Florian Klein. De rechtsback die net mocht komen. Overigens een aardige combinatie over 4-5 schrijven van Austria. Uiteindelijk die voorzet gepakt door Esteban. bezit nu voor de Alkmaarders. Net op de helft van Austria. Wind gaat wat verder op die helft naar Roy Berens... ...die de bal aangespeeld kreeg door Reine. Geeft wel een voorzet richting penalty-stip. Daar waar Elthie door staat. Maar uiteindelijk kan die bal worden onderschept. Opgepakt aan de linkerkant door Pals richting het strafstopgebied. Voorzet weggekopt door Mark Reiter. een van de centrale verdedigers. Maar even zo makkelijk zou je zeggen weer verdedigd door AZ. Ja, want Elm doet dat. Maar wel ten koste van een overtreding trekt Florian Mader mee in zijn val. En de Franse scheidsrechter Chapron geeft dan een vrije trap aan Austria Wien. Dat doet hij een meter of 3, 4 voor de middenlijn aan de linkerkant bij AZ, maar het voordeel van de overtreding van Elmis wel. Dat iedereen van AZ weer in positie staat. Want er stonden wat mensen voor de bal. En dan is zo'n overtreding misschien ook wel professioneel te noemen. Austria probeert het nu eens via de linkerkant. Daar waar Grunwald en Junusovic proberen met elkaar een combinatie op te zetten. de Bal over de zijlijn. En Etienne Reinen, die vorig jaar dus nog op de lange leegte speelde. En nu dus in het prachtige stadion hier in Wenen. Het Frans Storstadion. Waar 12.500 mensen kijken naar deze wedstrijd. Die Reinen heeft ingegooid richting viergever. De eerste zes minuten zitten erop. Austria az 0-0. Balbezit voor FC Twente, voor Douglas vanmiddag, nee gistermiddag geloof ik, Nederlanderschap uitgereikt gekregen. En uh, kan zich dus uh, gaan opmaken eventueel, misschien zelfs wel voor het Nederlands elftal. Maar Twente is even niet in balbezit omdat er een slechte paas was. Chatty gaat nu maar eens jagen bij Andreas Muller christensen Maar die vuurt een lange bal. Wordt opgevangen door Douglas. En dan kan via Wisscherov uitverdedigd worden. En Rosales aan de rechterkant voor FC Twente. Speelt de bal aan de voeten van Bayrami. 0-0 de stand. Nog geen kansen gezien. De Jong is weer opgelapt nadat hij een hoofd tegen zijn achterhoofd kreeg. En eventjes Dizzy leek. Maar gelukkig weer verder kan spelen. Is het de paas van Bayerami naar Douglas. Douglas kijkt naar Tien Slaat Tien over en speelt hem in de voeten van Chatley. Chatli kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, eigenlijk weinig. Dus moet hij terug naar Douglas. En Douglas verlegt het spel naar de rechterkant. Naar Peter Wiskroog. Die gaat nu naar de middenlijn. Gaat de middenlijn over en speelt hem in de voeten van Brahma. Het is voorzichtig beginnen van FC Twente. En zeer verdedigend spelen van Odense. Als de bal naar de linkerkant gaat. Waar veel uh, creativiteit is met Ola John. Ola John, uitstekend seizoen tot nu toe. Gaat uh, langs twee man en probeert. Uh, er buiten om te gaan. En dan nogal knullig speelt hij rechtsbek de bal over de uh, zijlijn of over de achterlijn. Het is Ruud de Noor, Espen Ruud, die de bal over de achterlijn speelt. En dus een hoekschop voor FC Twente. Bekende speler... Natuurlijk kennen we Morten Skoboe. Hij speelde bij FC Utrecht en ook bij Roda en staat nu in de basis. Daar waar hij twee weken geleden nog op de bank zat van Odense BK. De hoekschop vanaf de linkerkant komt voor het doel. Wordt half weggekopt en dan helemaal weggekopt. Maar wel opgevangen door FC Twente. En zo na 7,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij Twente tegen Odense. Dat is ook de stand in Wenen. Na ongeveer acht minuten met een aardig schot. Wat we hebben gezien van Brad Holman. De teruggekeerde Australier. Gevonden vanaf de linkerkant. Hij liep wat naar de as... Zag toen de ruimte om te schieten. Schot was alleen veel te hoog. Uitrap van de Oostenrijkse keeper op de voeten van Reijnen. Direct AZ dan maar weer aan de slag met Eltidor. Die de slag verliest, overigens in de buurt van het strafsoepgebied van Austria-Wien. En Austria vervolgens met een van de centrale verdedigers, Art Legner. Met een trap naar voren, die halverwege zijn eigen helft, Oostenrijkse helft, dus aan, over de zijlijn gaat. En Reijnen mag nu halverwege die Oostenrijkse helft aan de rechterkant gooien. Doet dat richting Eltidor. Eltidor naar Berens. De hoogte van het strafsoepgebied. Lage voorzet, weggewerkt door Mark Reiter. En wie. Wie vangt dan die bal op? Wordt dat viergever of wordt dat barasiet? Het wordt barasiet. Maar die kopt hem in de voeten van Elm. En dan gaat hij terug naar de AZ-helft. Daar waar Klavan en Palsen elkaar de bal toespelen. En Palsen, de Deense linksachter, nu wat stapjes voorwaarts kan maken. Vervolgens Holman aan het Iets aan de linkerkant, ja. Iets naar binnen gespeeld. Op die manier hou je natuurlijk altijd de ruimte open voor Palsen. Om op te komen en snij je Dat gaat in elk geval niet af. Uiteindelijk komt Palsen, Palsen op. Maar leidt die balverlies. En wordt het balbezit voor az stelt door Wermbloom. AZ er dan toch weer vandoor met Palsen aan de linkerkant. Uiteindelijk verdedigd door Florian Klein, de rechtsachter van Austria Wien. Paul over de zijlijn, maar zo zet AZ dus wel druk op Austria Wien. bal is iets naar achteren gegooid, daar waar Holmen nu balbezit heeft... terugloopt richting de middenlijn, op zoek naar een vrije man. Dat is Etienne Rijnen. En dat is een man die niet barst van het zelfvertrouwen. Zelf ook zei, ja, in de eerste wedstrijden speelde ik de bal altijd maar achterwaarts. Dan wist ik in elk geval dat ik geen fout kon maken. Verbeek heeft hem gezegd dat het best is naar Berends mag... Of of misschien eens naar een andere aanvaller. Oftewel wat meer risico in het spel. Tot nu toe heeft hij dat nog niet gedaan. Hoewel hij net wel een keer opkwam op het moment dat Berends balbezit had. Dat geeft aan dat hij misschien wat vertrouwen aan tanken is. Deze van origine centrale verdediger die vorig jaar overkwam van FC Zwolle. Maar nu dus noodgedwongen door die blessure van Marcellus moet spelen aan de rechterkant. Het is nog altijd 0-0 bij Austria Wien AZ na bijna 10 minuten bal bezit via een vrije trap voor FC Twente. Ola John achter de bal. Brengt de bal voor doel en het is dat Luc de Jong 10 centimeter tekort is. Terwijl het toch al een, een redelijke beul is. Uh, anders had hij de bal binnen. Kunnen koppen achter Stefan Wessels. Staat nog altijd 0-0. We zitten in de eerste helft. Tien minuten precies gespeeld. En Fulham tegen Krakau, de andere wedstrijd in deze groep. Staat 1-0 voor Fulham van Martin Oh, wat een fout van Douglas. En daar is de eerste kans en het doelpunt. Och, och, och. Hij geeft hem zo weg. De bal aan Val, Een uh, speler die nu uh, zo'n belachelijk dansje uitvoert. Maar hij scoort wel. Het is, ja, je kan de mensen goed zelf in je doel schieten. Als Douglas zijnde, want hij geeft hem zo makkelijk weg aan Val. Echt zo in de voeten aan uh, Gibi Val. En die loopt uh, de Senegalees naar Michailov. Gaat langs Michailov en uh, schiet hem in het doel. Nee, zegt Douglas. Uh, zo werkt uh, zeker geen in international van Nederland zelf elftal. Want uh, dit is toch wel erg nonchalant en erg dom. Gewoon de bal helemaal gemist. wilde hem terugspelen op keeper Michailov. En dan is het Val, die een jaartje of uh, vier geleden nog uh, gescout werd. En bijna Ayersid was, maar toch een het laatste moment afgezegd is. Hij scoort net als in de eerste wedstrijd. Toen werd het 4-1 voor Twente. Nu scoort hij uh, uh, dat enige doelpunt uh, tot nu toe in de wedstrijd ook. Na nou, die enorme blunder van Douglas staat uh, Odense BK met 1-0 voor tegen FC Twente. Het is 0-0 in Wenen bij Austria-AZ. Na 11 minuten als Austria een vrije trap mag nemen... halverwege de helft van AZ aan de rechterkant. Bal gaat het schafsopgebied in. Wordt daar nog wel getoucheerd door, ik dacht, ziet, maar daar naast de goal van AZ gekopt. Het levert in elk geval een applausje op voor Esteban. Van Esteban, voor zijn verdedigers of voor iedereen van AZ... die dus uiterlijk uiteindelijk goed opgesteld stond bij die vrije trap. Die kwam vanaf de rechterkant. We hebben wel een discutabel moment net gezien. Een inspeelpaas van Holmen in de as van het veld richting El Tidor, die met zijn rug naar de goal staat in het strafsopgebied, uiteindelijk verdedigd wordt door Ortlegner. Dan kun je zeggen, ja, El Tidor is ook met zijn handen wat aan het zoeken... naar het lichaam van de Oostenrijker. Maar uiteindelijk, als El Tidor wegdraait, wordt hij omarmd werkelijk door Ortlegner, Wat in de Franse doelman Tony Chapron geeft op het moment dat El Tidor naar de grond gaat... geen penalty aan AZ, daar waar hij wellicht wel op de stip had gekund. Dus had AZ een mooie gelegenheid gehad, als het wel was gebe gebeurd, om op voorsprong te komen. Nu is het dus nog steeds 0-0, uh, oogt Oost. Ja, wat nerveus. En lijkt het erop dat uh, AZ hier toch speelt met het gevoel van... ja, we hebben geleerd van die wedstrijd twee weken geleden. En het uh, zal ons uh, niet weer gebeuren dat we op uh, achterstand komen in dit duel. Moet je toch wel wat geconcentreerder zijn. Want er wordt weer van afstand geschoten. Uiteindelijk in de handen van Esteban. Het schot van uh, Florian Mader. En Esteban geeft de bal dan maar eens mee aan Clavan. Die gaat wat lopen. Gaat richting de middenlijn Is aan de linkerkant. Kijkt dan eens om zich heen. En speelt de bal naar Paulsen. Maar dat gaat naar net goed Blijft binnen. Naar 12. In een halve minuut is het 0-0 in Wenen bij austria zit. Twente nog steeds 1-0 achter tegen Odense BK. En Odense heeft de afgelopen vier wedstrijden niet gewonnen. Niet tegen Twente, natuurlijk twee weken geleden, maar ook niet in de competitie. Zelfs twee keer achter elkaar verloren na die wedstrijd tegen FC Twente. En nu dus de voorsprong naar de blunder van Douglas. En moet FC Twente aan de slag. Heeft zich aan het herstellen. Je ziet toch dat de ploeg nu eventjes aangeslagen is. Maar Bayrami heeft de bal gekregen van Landzaad. Bayrami aan de rechterkant vraagt met de armen zo van waar moet ik hem naartoe spelen. Via Lanzaat gaat de bal terug naar Wiskorov. Wiskorov uh, kijkt en uh, draait en keert. Want er staat iemand vrij. Hij moet helemaal terug naar Michailov. Nee, het loopt nog niet bij FC Twente. De eerste minuten zagen er aardig uit. Daarna is het een beetje stilgevallen. En dermate stil dat die ene kans na de blunder van Douglas meteen raak was. In het voordeel van Odense BK. Bal zit voor FC Twente aan de rechterkant van het veld. De inworp is geweest, is gegooid naar Chatley. Chatley helemaal terug naar Brama. Nee, het moet nog gaan komen voor FC Twente na 13.5 minuten spelen Twente achter 1-0 moet ook nog gaan komen voor AZ in die uitwedstrijd tegen Austria Wien... de nummer twee van de Oostenrijkse competitie. Ploeg die de laatste weken na een nederlaag tegen SV Riet twee keer gelijk speelde. Het heeft de ploeg in elk geval wat kritiek opgeleverd. En men is wel eens toe aan een succesje. Ondanks dus dat er nog de tweede staat in de competitie... en de achterstand op Admira Wakker vier punten is. Dat is allemaal nog te overzien. AZ wat dat betreft in een betere vorm. Natuurlijk de trotse koploper van de Eredivisie. Maar wil ook Europees verder. Staat tweede in deze pool... Hetelist Garkief staat op zeven punten. AZ op vijf en Austria op vier. En je kunt Austria in elk geval een draai om de oren geven... als je vandaag deze wedstrijd in elk geval winnend weet af te sluiten. Maar ja, AZ een uitwedstrijd, ik heb het al eerder gezegd. Pachos de Ferreira 20 september 2007. De laatste uitoverwinning voor AZ in Europa. Vrije trap van Austria vanaf de linkerkant is lang onderweg. Komt uiteindelijk in het schafschroepgebied... waar Esteban met één vuist voor redding kan zorgen. Het opruimwerk dan van Klavan. Bal op de helft van Austria. Wien waar er uitgelopen wordt door AZ, door Maher en door Berends, waar zelfs keeper naar wordt opgejaagd. Bal dan naar de zijkant, waar die maar te nauwe nood kan worden binnengehouden. Nee, zelfs niet. Bal gaat uiteindelijk naar Florian Klein, maar die weet geen raad met die bal... die de keeper razendsnel onder druk uitspeelt naar de rechterkant. En dus krijgt AZ het balbezit terug na bijna een kwartier spelen. Het is Soudner, overigens de linksback die daar stond... en die dus inderdaad met zijn verkeerde benen ook nog eens uitkomt. En natuurlijk zo'n bal never nooit kan, kan binnenhouden. Inmiddels heeft AZ ingegooid, maar ook eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig balverlies gelegen... Leden. Het kwartier zit er precies op in Wenen. Austria Wien AZ 0-0. En ook hier een kwartier gespeeld en hier is in Enschede de FC Twente tegen Odense BK. Henrik Klausen, de trainer van Odense, zei gekscherend voor de wedstrijd gisteren na de training. Ik ben benieuwd of Twente nog een keeper opstelt. Zich daarmee wel heel erg in de underdog underdogrol uh, uh, duwend. Maar uh, zijn ploeg, Odense BK, staat door de doelpunt van val aan de blunder van Douglas wel met 1-0 voor Douglas. Die de bal uh, breed geeft aan Peter Wissgerhoff. Alles weer terug. Van Odense uh, bal naar de rechterkant, waar uh, Bayrami uh, de bal naar Rosales speelt. Rosales even terug naar Landsaat. Landsaat kan hem weer in de voeten geven van Bayrami. Een van de doelpuntenmakers twee weken geleden. Bayrami tussen twee man, nog altijd de bal bezit. Speelt hem dan naar buiten naar Rosales. Rosales goed balletje binnen door. Bayrami in gebied. Bayrami legt de bal bijna voor, maar het is dat toch net die maat uh, 44 van Daniel Heuk er tussen zit. Want anders uh, waren er twee man vrijgekomen van FC Twente voor het doel en was uh, de gelijkmaker, ze moeten zeker daar geweest. Nu is het slechts een hoekschop. Hoekschop nummer 3 voor FC Twente. Vanaf de rechterkant nu. Waar Ola John dat gaat doen. Weer gaat doen. Maar nu met het rechterbeen ook. Uh, zodat de bal waarschijnlijk van het doel van keeper Wessels af gaat draaien. Daar komt die bal richting penalty stip. Wordt half geraakt door een verdediger van Odense. En dan in tweede instantie weggekomen, Wilde ik zeggen. Door Skobu, maar niet helemaal lekker. Maar dan in derde instantie wel. Is het de de Malinese International de bal naar voren heeft gespeeld naar val en kan Odense even in de aanval gaan. Het staat 0 FC Twente 1 Odense BK. 0 Austria Wien, 0 AZ na bijna 17 minuten. Ploeg van Gertjan Verbeek wordt dat dominanter in het duel. Heeft wat meer balbezit en straalt dan ook valt de controle uit. Nu ook het balbezit. Net op het moment dat ik het wel doet, Palsen iets wat niet goed is. Bal tegen een tegenstander aanspelen. Maar hij krijgt hem wel terug en via Maher en Wermbloom is het balbezit inmiddels hersteld. Reinen. balletje terug naar de laatste daar waar 4 staat staat en waar Clavan zich ophoudt aan de linkerkant. Zo speelt men eigenlijk toch met drie verdedigers... en krijgt Paulsen natuurlijk de gelegenheid om gewoon naar voren te schuiven... om als een middenvelder te spelen. Een, een halve aanvaller, een halve verdediger ergens op het middenveld is uitgekomen. Berends nu aan de rechterkant. Ter hoogte van de rechterpunt van het strafstropgebied. Paas naar Holmen, Holmen naar LT door. Handenbindertje bal terug naar Holmen. Die wil dan steken op Maher op de rand van het strafstropgebied. En dan komt er een penalty aan voor AZ omdat er dan een overtreding is gemaakt door Ort Legner. Dat zou Hens kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn dat het nu weer is. Omdat Eltidoor is vastgehouden. Eltidoor gaat de combinatie aan met Holmen. Althans, hij is de man die moet kaatsen. Dat lukt. Uiteindelijk wil Holmen steken op Maher. En zou er dan daar Hens bij gemaakt zijn? We gaan eens kijken. Daar is Holmen. Ja, het is Hens. Het is Hens in het strafschopgebied van Austria-Wien. De Hensbal komt niet van de eerder genoemde Ort Legner, Maar van Mark Reiter, de andere Centrale verdediger Ortlechner had het veel te druk met het vasthouden van de Amerikaan door Elm. Overigens de aanvoerder staat nu op 11 meter van Liebner. en na 18 minuten kan AZ op een 1-0 voorsprong komen. Keurig hoog in de linkerkant, aan de linkerkant en de keeper valt naar rechts. AZ in Oostenrijk op een 1-0 voorsprong. Na 18 minuten, ja wie anders dan Elm zou je zeggen? 1-0 Odense, de man uit, uh, uit Denemarken staan dus met 1-0 voor de FC Twente. En gisteren zei, uh, ik had het over de ene trainer, de andere trainer Koadriaan, zei we moeten waken voor onderschatting. En is het dan toch onderschatting? In ieder geval gebrek aan concentratie bij Douglas toen hij de bal zomaar inleverde bij Val die 1-0 voor Odense maakte. De bezit voor FC Twente dat in Bayrami uh, vooralsnog de meest opvallende speler heeft... ...die het goed doet vanaf de rechterkant. Nu ruikt uh, Luc de Jong de bal kwijt... ...en maakt daarbij een overtreding om weer in balbezit te komen. En is er een uh, vrije trap die genomen gaat worden uh, door Ruud... ...de Noorse rechtsback van uh, Odense. En dan uh, eindelijk is wat mensen op de helft van FC Twente... ...want buiten dat ene doelpunt zijn ze nog niet echt in de buurt van Michailov geweest. Kijken wat de vrije trap gaat uh, opleveren als hij lang onderweg is... ...richting val, val op de borst, dat doet hij hier knap. En dan uh, is, hier, is er ook nog uh, niet alleen de borst bij betrokken geweest, maar ook een arm. En dus een vrije trap gegeven door Hategan, de scheidsrechter. Snel genomen. Brahma heeft de bal. Uh, het tempo ligt nog niet echt hoog bij FC Twente. Als dat opgeschroefd kan worden, dan uh, lijkt me dat deze ploeg gewoon echt weggespeeld uh, zou kunnen worden. Want het is een, uh, een matige ploeg, zowel in Europa als in, uh, in, deze, uh, in, uh, in de eigen competitie. Over uh, ploegen gesproken. De andere ploegen zijn in deze pool in actie. Fulham en Krakau. Het stond 1-0 voor Fulham. Het staat 1-1. Twee Nederlandse trainers tegenover elkaar. Uh, Jol en Maaskant 1-1. Daar de stand in groep K. Twente 1-0 achter in Enschede. Met nog een minuut of 25 te gaan in de eerste helft tegen Odense. Twee minuten geleden heeft Elm namens AZ de penalty mogen benutten. En staat AZ dus nog altijd tegen Austria Wien op een 1-0 voorsprong. Als je nog een tijdje naar de herhaling kijkt, dan zie je toch dat die centrale verdediger Mark Rijter... op het moment dat hij eigenlijk de bal raakt, niet meer in het strafschopgebied staat. De hensbal, daar valt niet over te twisten. Maar of die nou binnen of buiten de 16 meter stond, dat is nog de grote vraag. Het is uh, discutabel hoor. Dus wat dat betreft zal uh, Chapron hier niet op worden afgerekend... en zullen er geen kamervragen over gesteld worden. Maar toch, het is uh, voer voor discussie natuurlijk bij de Oostenrijkse spelers. AZ trekt zich daar niets meer van aan. Het staat op een 1-0 voorsprong door uh, Elm, de aanvoerder vanavond bij het ontbreken van Niklas Moisander die natuurlijk niet kan spelen... ...omdat hij in de heenwedstrijd tegen Austria-Wien twee keer geel en dus een rode kaart kreeg. Een nogal domme in de slotfase van de wedstrijd. AZ heeft weer balbezit met Klavan. AZ heerst en geeft eigenlijk nauwelijks iets weg... ...hoewel nu een pas van Klavan door Sütner kan worden onderschept. Sütner komt dan rond de middenlijn uit... En... Probeert te pasen richting Barasiet. Met de nadruk op proberen. Want de bal rolt wel vooruit. Maar komt niet in de buurt van de spits van Austria-Wien. Uiteindelijk is het eindstation Esteban. En zijn lange bal wordt in de middencirkel weer door Alexander Grunwald naar voren gekopt. Richting de AZ-helft. Tik je daar van um, Wernblom op Barasiet. Of is het een andere speler van Austria-Wien? Nou, er blijft er in elk geval eentje geblesseerd liggen. Die dus te maken kreeg, kreeg met uh, de agressieve manier van spelen van uh, Pontus Wernblom. Het is uh, Slatko Junusovic. Die het beetje van Wernbloom op zich af ziet komen en een knietje krijgt tegen de eigen knie. En de man, de linker middenvelder van Austria, blijft even liggen. Het is ook gezien door de scheidsrechter die uiteindelijk dus door deze overtreding aan, aan Austria een vrijtrap geeft... is uh, inmiddels genomen aan de linkerkant komt men uit met Mader. Mader wil dan, als hij in de buurt van het schafstopgebied is... pasen naar de linkerkant, wordt doorzien door Reine En dan kan AZ eruit met LT door. Die neemt nu in de middencirkel nog op eigen helft de bal aan... en gaat dan een pas geven richting de linkerkant... waar hij dan de snelheid van uh, Holmen toch gruwelijk overschat. Want zelfs met de trein had Holmen deze bal niet gehaald. 22 minuten gespeeld, Austria AZ in 1-0 voorsprong voor de Alkmaarders. En de trein die FC Twente heeft uh, is nog niet echt uh, flink in beweging. staat 1-0 achter FC Twente. En we zitten alweer in de kwartwedstrijd precies achter de rug. Als de bal, de opening van Brahma, goed is richting Ola John. John aan de linkerkant heeft de bal. Speelt hem even in naar Team Dali. Team Dali gaat langs de scheidsrechter met moeite. Maar schiet de bal dan richting het doel. De bal gaat twee meter. Nou, iets minder zelfs naast het doel. levert een applausje op in het stadion voor, dat voor driekwart kwart vol zit. Ik denk zo'n 20.000, 25 25.000 mensen. En dat is, is mooi voor deze wedstrijd tegen een uh, toch zeggende tegenstander. Odense BK. Waar... Stefan Wessels met die 1-0 voorsprong, de keeper van Odense, de bal weer in het spel gaat brengen. Kijken uh, hoe hij dat doet, in ieder geval heel langzaam, want uh, hij neemt er alle tijd voor. En de bewaarde keeper uit Duitsland uh, schiet de bal dan richting zijn linkerkant, waar de bal doorgekoopt wordt, door de, uh, uh, uh, de IJslander uh, Gislasson. En dan is het toch maar weer meteen balbezit voor FC Twente, omdat zijn kopbal van Gislasson nergens uh, Terecht komt in ieder geval niet bij een van zijn ploeggenoten. En die landzaad die gaat lopen met de bal. Uh, Twente moet wat uh, olie op het vuur gaan gooien. Staat 1-0 achter en uh, creëert te weinig kansen. Nassar Barasit namens Austria Wien loopt zich vast op de helft van AZ. We spelen 24 minuten. AZ staat door een de penalty van Rasmus Elm op een 1-0 voorsprong... en heeft het balbezit nog steeds via Tidor aan de linkerkant. Zijn paas weer zo ontzettend hard, weer op Holmen. Wat dat betreft zouden die twee eens een keer op zondag moeten kaasvonduren... om het met elkaar over elkaars mogelijkheden te hebben. Want steeds zijn die ballen van Eltidoor veel te scherp voor Brett Holmen niet te belopen. Dus uh, dit was al de tweede in, uh, in korte tijd. Austria Wien, AZ dus met die 1-0 voorsprong... Voor... AZ, maar het had net zo goed 1-1 kunnen zijn. Net een lange bal van achteruit van Austria Wien, door Florian Klein losgelaten en door Elm verkeerd getaxeerd. Hij staat dan een meter of drie nog op eigen helft voor de middenlijn en kopt de bal achterwaarts richting Barazit en dan verdient het verdedigen van AZ ook niet de schoonheidsprijs want Rijnen loopt dan viergever eigenlijk omver. waardoor Barazit aan de linkerkant van het Zassumgebied de ruimte krijgt om te schieten, maar gelukkig is daar de in het gif groen gestoken st nog die de benen uitsteekt en uiteindelijk de bal tegen kan houden. De inzet dus van de eenzame spits van Austria-Wien. Oostenrijkers hebben nu ook weer balbezit op de helft van AZ. Speelt het wat rond met Klein, de rechtsback, die wil steken... richting het strass op het gebied van AZ, doorzien in eerste instantie. En na 25 minuten gaat AZ beginnen aan een uitbraak... in de wetenschap dat er dus met 1-0 voor staat. 1-0 is het de voorsprong voor Odense, verrassend tegen FC Twente, 25 minuten gespeeld. En Twente probeert wat meer snelheid te maken, net een aardige actie, maar net niet genoeg. En ik denk dat die acties heus wel zullen gaan komen als de bal over de zijlijn gaat. Halverwege de held van Odense en FC Twente mag gaan gooien via Rosales. Als ze een baas geven, Odense, dan zijn ze hem of kwijt of gaat de bal over de zijlijn. Nu is het een aardige actie weer van Rosales, maar hij had niet opgelet, want Gislason... De IJslander was goed mee teruggekomen, maar ik zei het al, elke bal die ze dan daarna spelen, die gaat of in de voeten van de tegenstander of over de zijlijn. In dit geval was het in de voeten van Denny Lanzaat. Lanzaat die de bal krijgt van Wisco, die, die even daarvoor had aangespeeld. Douglas, nou maken ze met die grote passen iets goed door de bal goed te geven. Nou dat kan makkelijk, omdat het over twee meter is naar Denny Lanzaat. Het is een Bayrami die hem heeft gekregen. Die zou ook wat meer in het spel betrekken, want als hij de bal krijgt, dan doet hij iets goeds ermee. Chatli, Chatli, bal breed naar Douglas. Even deze aanval meenemen hoe leuk die is, want het is een goede aanval via Brama. Brama, ga maar schieten, doet het ook in de armen van Wessel. En zo zien we dat Twente wat meer kolen op dat vuur heeft gegooid. En op weg is mogelijk naar de gelijkmaker, maar vooralsnog na 26 minuten met 1-0 achter staat. We gaan ook in Wenen richting de 26 minuten. AZ staat op een 1-0 voorsprong. Het is door Elm gemaakt in de 18e minuut. Vanaf 11 meter bezit voor Brad Holman. Speelt de bal maar even zijwaarts naar Clavan. Vervolgens naar Paulsen aan de linkerkant. Terug naar Clavan. Die staat op eigen helft. En Elm staat dan in de middencirkel. En verplaatst het spel vanaf daar naar rechts. Je zou wensen dat Roy Berends het is wat het vaker zou proberen bij Suter. Om er gewoon langs te komen. Tot nu toe is dat Berends nog niet heel veel gelukt. Heeft AZ nog altijd de bal met Rijnen, met met Viergever. En uiteindelijk Clavan die nu de Middenlijn oversteekt aan de linkerkant. Uitkomt halfweg de helft van de Oostenrijkers dan een buitengewoon beroerde paas geeft. Waardoor eigenlijk Austria Wien vrij gemakkelijk op de been kan blijven. Sterker nog, eruit kan komen, de middenlijn kan oversteken. En Klein de rechtsbek kan verplaatsen helemaal naar de andere kant. Dat verplaatsen is prima. Komt ook wel applaus voor van Waar Waarde niet dat uh, deze geboren Servier met de Oostenrijkse nationaliteit helemaal niets met die bal kan. Want hij gaat gewoon over de zijlijn. AZ gaat gooien. 27 minuten AZ op een 1-0 voorsprong tegen Austria Wien. Ik Hetzelfde gevoel als in de wedstrijd tegen Wiesla Krakau. Toen kwam Twente ook 1-0 achter. En toen had ik steeds het gevoel. Het komt wel goed met Twente. En dat gevoel heb ik nog steeds. Nu ook in deze wedstrijd. Wiesla Krakau staat gelijk te voelen. En FC Twente staat 1-0 achter tegen Odense BK. Maar dan moet het eh, wel ietsje beter gaan voor FC Twente. Als Wiesgroof kijkt en de Jong vraagt. Maar de Jong krijgt niet. Want Wiesgroof gaat lopen. En geeft een goede paas aan Chatti. Aan de rechterkant. Chatti met de voorzet. Laag. En daar komt Ola John. Ola John nog niet. En ook Luc de Jong krijgt. Niet in. De grootste kans voor FC Twente. Die had er echt in moeten gaan. Uitstekende actie van uh, Chatley En dan uh, John die de bal half raakt. En dan lijkt het uh, alsof Luc de Jongen uh, zo binnen kan lopen. Maar dat gebeurt niet. Twente heeft weer balbezit. En wordt sterker en sterker. En is echt op weg naar gelijk maken Dat kan haast niet anders. Als je dat zo aanvult Ook het publiek staat erachter. 28 minuten gespeeld. 1-0 Odense leidt in Enschede. Als wist over de bal weer naar Chatli speelt. Chatley naar de rechterkant. Naar Rosales. Moet de bal weer voor het doel gaan komen. Probeert dat uh, niet. Want hij speelt dat op kort naar Chatli. Chatli zou hem door kunnen geven naar Brahma. Brahma ziet aan de linkerkant John staan. John heeft hem. Een lange aanval voor FC Twente. Terug naar Brahma. Brahma naar Bayrami. Bayrami halverwege de helft van Odense. Nog steeds in balbezit naar de rechterkant. Naar Rosales. Die laat hem van de voet af springen En dan gaat het helemaal terug naar Wisgerhoff. Wat weet Wisgerhoff te verzinnen? Uh, heel aardig. Via het hoofd brengt hij de bal richting de achterlijn. En dan moet de voorzet komen. Komt niet. Maar wel een hoegschop voor FC Twente. De vierde in deze wedstrijd. Hij staat er toch, Wisgerhoff. Dus hij gaat maar meteen in de buurt van de penaltystip staan. En daar komt Douglas ook aangechokt. Misschien dat hij eens een fout goed kan maken waar Odense 1-0 scoorde door val. Het publiek met ritmisch handgeklap begeleidt de hoekschop vanaf de rechterkant van Ola John. Daar komt die hoekschop richting Luc de Jong kan niet koppen. Brama brengt de bal in richting Douglas. En dan is het het schot van Lanzat over het doel van Wessels. Nog altijd 1-0 voor Odense richting het half uur in Wenen. AZ op een 1-0 voorsprong. Opzit voor Austria-Wien met uh, nu Grunwald aan de linkerkant. Zijn paas wordt onderschept door Rijnen. Maar wel even zo hard weer over de zijlijn gelopen. Waardoor er ingegooid mag worden door Austria Wien. Op de helft van AZ, Een beetje of 10, 15. Nou laten we het afronden op halverwege. Want de man die de ingooien moet nemen. Marco Sudner loopt wel erg ver door. Het wordt toegestaan door Chapron. Het gaat in de voeten van Elm. Maar uiteindelijk leidt Elm balverlies. En moet hij nu toch aan de bak. Om uiteindelijk weer het balbezit voor AZ te herstellen. Dat lukt. Er staan er wat van Weden nu voor de bal. Waardoor de ruimte is voor Berens om er vandoor te gaan aan de rechterkant. Ja, nog altijd. Dan geeft hij een voorzet. In het strafsomgebied is wel El door. Alleen de Amerikaan wordt niet dan geeft Berends met wat handbewegingen aan... ja, je mag ook best eens naar de bal toekomen... of wat meer bewegen op het moment dat ik met een bal kom. Nou goed, dat zal de Amerikaan straks dan wel weer in de rust met Berends bespreken. De bal is overigens wel door de verdediging van Austria-Wien over de zijlijn gewerkt. En dan mag Rasmus Elm gaan gooien vanaf de rechterkant. En wij weten in de Nederlandse competitie, of uit de Nederlandse competitie dat Rasmus Elm dat bij voorkeur heel ver doet. Dat het een soort halve corner is. Ook nu bij de eerste paal wordt hij wel weggekopt door Austria-Wien... richting de achterlijn. En daar gaat hij overheen. En dus kan Elm daar blijven staan. Want dan kan hij op precies een half uur spelen een corner gaan nemen voor AZ. In de eerste wedstrijd tussen deze twee, twee weken geleden in Alkmaar... Ging de gelijk maken naar Wermblom. Maar kwam het uit een corner van Elm en is de grote vraag nog... heeft Wernblom daadwerkelijk die bal aangeraakt? Of was dit, net als uit de wedstrijd tegen Rodi Essay... Een, uit een corner van Elm dat er werd gescoord. Een directe corner dus. De corner is inmiddels genomen. Is over alles en iedereen heen gegaan. Uiteindelijk aan de linkerkant opgepakt door Paulsen. Die is wat onzorgvuldig, want die speelt de bal al. Over de zijlijn 31 minuten We zitten er inmiddels op. AZ staat nog wel op een voorsprong tegen Austria Wien. 1-0. En Twente niet verrassend genoeg. 1-0 achter tegen Odense. Maar de aanvallen en het bombardement van het doel van Wessels gaat door. Als Chatty probeert met een diepe bal de jong te bereiken. Dat lukt niet. En Rosales schoot de bal aardig richting het doel van Stefan Wessels. De keeper van Odense. Maar die kon hem in twee instanties pakken. Balbezit voor Odense achterin. En dan is het altijd gevaarlijk. Want dan wordt het echt of een lange bal of inleveren geblazen. Als Ruud de bal heeft. Die doet het heel kort. Dat is minst gevaarlijk. En Skobu. Maar Skobu denkt... Weet je wat, Chat, Ik ken jou nog wel van vorig jaar. Hier heb jij de bal eens een keer. Vind ik wel aardig. Als Lanzaat de bal krijgt. Maar Lanzaat wacht te lang. Krijgt hem dan toch via de Jong terug. Bal naar buiten, naar Bayrami. Randje straks op gebied aan de rechterkant. Maar zijn voorzet is laag. Wordt weggekopt, opgevangen door Lanzaat. Want het is echt een beleg. Met een handbalverdediging van Odense. Daar zijn ze trouwens goed in in Denemarken. In handbal. Maar niet vanavond. Want dan zou het een probleempje worden als Rosales de bal heeft aan de rechterkant. Nou, een goede voorzet richting tweede paal. De voorzet is aardig, maar er staat niemand bij de tweede paal. Alleen Luc de Jong wat meer in het midden van het doel. En daar gaat de bal huishoog overheen. Dus geen kans. En dus na 32 minuten spelen 20-0. Odense 1 Schot gezien van Berends in de handen van Liedner. Maar Liedner laat die bal wel los. Niemand van AZ in de buurt om eventueel de rebound te benutten. Dus na 32 minuten houdt ja, AZ nog altijd 1-0 voor AZ eh, wel te verstaan. Met balbezit ook weer voor de Alkmaarders. Voor Klavan. Eh, die mag oprukken zo voor Eigen helft richting de middenlijn. Terugspeelt naar Viergever. gever is de volgende. Namens het elftal van Gertjan Verbeek. Die de bal ontvangt. wordt even druk op hem gezet. Door Jonasović. Zodra die hem ziet aankomen. Speelt hij maar weer terug naar Viergever. En uiteindelijk gaat de bal naar Paulsen. Aan de linkerkant. Rond de middenlijn stopt hij. Geeft hem aan Berends, Die zich kort even ophoudt. Aan die linkerkant. En net zo aardig naar binnen kwam. Vanaf links. Ja, dan kan hij natuurlijk schieten met rechts. En dat schot had hij Linden toch nog wel de nodige moeite mee. Inmiddels probeert AZ in een wat hoger baltempo. Is door die hechte organisatie van AZ. Servien heen te komen. Nou, het gaat nu op karakter. Met El door. Uiteindelijk Maher, Maher. Maher gaat schieten van een meter of twintig. Het is een rollertje dat geen enkele kunst is voor Heinz Linder. De 21-jarige doelman die vorig jaar 23 wedstrijden kiepte. Begin dit jaar zijn basisplaats kwijtraakte. Haar nieuwe aanwinst. Grunwald. Beide overigens zijn opgeroepen voor het Oostenrijkse elftal. En nadat er wat kritiek was op Grunwald heeft de trainer besloten om deze Linder nu dus op te stellen. En beide gaan zo ...vecht om een plekje in het Oostenrijkse elftal. Austria heeft balbezit, verplaatst de bal richting de helft van AZ. Komt daar wat uit misschien als Barasid op de been blijft. Aan de linkerkant is Junusovic mee. Junusovic moet hem dan terugleggen. Het blijft hier 1-0 voor AZ na 34 minuten. 33,5 minuut gespeeld, 21 achter aanval... Het begint bij Michailov, dan naar Douglas. Douglas naar Brama, Brama in de middencirkel geeft hem goed mee. En Lanzaat. Lanzaat heeft al gekeken waar Bayrami staat. Dat weet hij ook wel. Maar of hij ook vrij stond. Dat was niet het geval. Dus gaat het via Rosales. En nu naar Bayrami. Die nu wel vrij staat. En tegenover zich die heeft. Hij brengt de bal voor het doel. Dat is een goede voorzet. En de kopbal van Luc de Jong. Hij komt op de lat. Die wessels. Wat is dat? Een koekenbakker zegt. Die staat te kijken. Hoe mooi komt die bal op mijn lat. En daarna vangt hij hem op. Het is bijna een gezicht. Alsof hij als toeschouwer naast het doel staat. Om te kijken hoe een bal misschien wel in het doel gaat. Want hij had hem echt niet gehad. Hij stond er gewoon naar te kijken. En hij heeft geluk Stefan Wessels de keeper van Odense. Dat die bal die heel lang onderweg is. Op de lat stuitert en dan naar voren gaat. En er is niemand van Twente meegelopen. Om eventueel erin te koppen. Want het, het werd een vangballetje voor Wessels. Maar Twente is alweer in de avond. Via Ola John. Ola John bal voor het doel doorgekopt. En daar is het doelpunt. En het is ook nog een eigen doelpunt. Het is een eigen doelpunt. Ik denk van mulle Christensen, het is terecht verdiend aan alle kanten, want Twente is gewoon en veel, veel beter dan deze Odense ploeg. Het is inderdaad mulle Christensen die in zijn eigen doel de bal raakt, de bal die doorgekoppeld werd door Danny Lanza, de voorzet van Ola John. en dan mulle Christensen die dus voor de gelijkmaakte zorgt van FC Twente. Twente 1, Odense BK 1, 35 minuten gespeeld. Op 35 minuten bijna gespeeld in Wenen bij Austria tegen AZ. Daar de voorsprong 1-0 voor AZ, terwijl Austria balbezit heeft. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch is het wel aardig om even te zien dat Austria vijf doelpunten maakte... in deze Europese campagne. Al die doelpunten werden overigens voor rust gemaakt. Dus je zou zeggen, nog 10 minuten overleven... en je hebt geen kind meer aan deze Oostenrijkers. Of heel snel de tweede maken, dan kun je nog een doelpunt toestaan. Dan weet je dat je absoluut niet meer in gevaar komt in dit duel. Het is een beetje hangen weurgaas. Het is wel gevaarlijk, maar het geven van de juiste eindpas is een probleem. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de Oostenrijkers... die met enige regelmaat zich wel melden in de buurt van de 16 meter van. AZ. Maar uiteindelijk toch een probleem hebben... ...of om Barassi te bereiken... ...of om iemand anders te bereiken. Het oogt allemaal dan wat, uh, ja, wat, wat knullig... ...dat wat Austria ja, Wien wie doet op de helft van AZ. AZ niet met een uitbraak richting Maher. Ja, die blijft dan uiteindelijk toch in balbezit. De rechterkant straks op gebied terugleggen. Berens, Berens schiet dan wel. Maar die schiet die bal voorlangs. Of zit er nog een handje aan van Liedner. In elk geval weer eens een echte kans voor AZ. Goeie aanval. maar her weggestuurd op de rand van buitenspel. Die bal draait vanaf de linkerkant naar de rechterkant van het maar her moet daar dus achteraan. Legt de bal uiteindelijk terug op Berets. En die houdt kan. Ik zou zeggen, ga eens kijken vanavond op tv. Naar de goal van Danny Lanshaert. Want het is een beauty. Hij wordt aangespeeld. Ik dacht door Ola John. En wipt hem even op. En dan vanuit de lucht zo'n volley. In één keer achter de keeper Stefan Wessels. Heel mooi gedaan. Wessels staat een meter of twee voor zijn doel. En wordt over zijn hoofd. Kansloos gepasseerd. En zo in twee minuten tijd zorgt FC Twente ervoor dat uh, de 1-0 achterstand omgekeerd wordt naar een 2-1 voorsprong. Volkomen verdiend. Co-Adriaanse blij. Natuurlijk aan de zijkant. Maar het was een mooie. Kan niet anders zeggen. De bal die aangegeven werd. Even opwippen. En dan zo heerlijk met een wreef. Met een uh, harde boog om het zomaar te zeggen. Over keeper Stefan Wessels heen. De keeper van Odense. En zo is dat foutje van Douglas helemaal goed gemaakt. Door eerst dat eigen doelpunt van Christensen. En het prachtige doelpunt van Denny Lanza. Twente leidt met 2-1 tegen Odense BK. Paulsen is er namens AZ vandoor. Maar op het moment dat ik het zeg is er alweer een einde gekomen aan die aanval van AZ over de linkerkant. AZ staat op een 1-0 voorsprong. Dat is er altijd de stand na 37 minuten. Het is een doelpunt dat gemaakt is in de 18e minuut. Door Elm vanaf 11 meter. En die stand staat dus nog altijd op het bord. Palsen was er vandoor. Combinatie gezocht aan de linkerkant. Maar uiteindelijk een ja, wat slordige actie van de Deen, Die de bal dan uiteindelijk over de achterlijn ziet lopen. Zelf een corner claimt. Maar de scheidsrechter besluit om een doeltrap te geven. maar wordt uiteindelijk overroeld door zijn grensrechter... en geeft nu toch de corner aan AZ tot opluchting van de Alkmaarders. Die corner is inmiddels genomen door Elm. Nu is niet voor de goal geslingerd, maar teruggespeeld naar Palsen. Dan gaat hij alsnog naar Elm, wordt hij verlengd in het strafschopgebied? blijft hij daar wat hangen, gaat er een speler van Austria naar de grond... maar is er inmiddels ook gevlacht voor buitenspel. Een van de spelers van AZ moet dan buitenspel hebben gestaan. Nou, goed, Het is niet zo heel belangrijk om te weten wie dat is... hoewel ik nu wel het antwoord kan geven. Dat is Wernbloem geweest die op de paas die richting het strafschopgebied gaat... Uiteindelijk achter de laatste linie zich ophield. En dat is goed gezien door de grensrechter. Dus na bijna 38 minuten komt er een vrije trap aan voor Austria Wien. Die Heinz Liedner de doelman, gaat nemen. Doet hem in van geval belanden op de helft van AZ. Daar waar onmiddellijk de tegenstander wordt opgesloten door de Alkmaarders. En dat heeft effect. Want uiteindelijk is er dan altijd wel één van AZ die de bal heeft. In dit geval is het Reine Krijgt dan nog een duwtje van Alexander Grunwald. Is wat gefrustreerd denk ik dat hij balverlies leidt. Juist toen Austria Wien zich met een paar man even melden op. De de helft van AZ pad is weer kwijt. AZ heeft de bal aan de linkerkant met Palsen, die dan. Ja, nadat hij een tegenstander bij een tegenstander is weggedraaid. Toch aangeeft met zijn handen. Ja, waarheen? Er zal wat beweging moeten komen. Er zal ook wat hoger baltempo gespeeld moeten worden. Wil je echt nog gevaarlijk worden? Het berust nu allemaal op wat toeval. Soms de bal veroveren. En dan raast het snel schakelen. Soms is via de zijkanten. Maar echt van structureel aanvalspel. Met veel beweging en een hoog baltempo. Is in deze wedstrijd van AZ geen sprake. Maar ja, moet dat ook bij een 1-0 voorsprong. Als je richting de rust gaat. Klavan, houdt nog even in. Als hij ziet dat de ziet, rond de middellijn bij hem op bezoek komt. Rijn aangespeeld aan de rechterkant. Het gaat naar Berens. Vijf meter over de middellijn. Moet hij in één op een wel met Sudner uitvechten. Nou, het is meer een grondgevecht. Hij uh, wint het. Hij krijgt de vrije trap. Na 39 minuten is het 1-0 voor AZ in Wenen. Het gaat niet goed met Douglas. Uh, sinds hij Nederlander is, uh, heeft hij nog geen fatsoenlijke wedstrijd gespeeld. Het is wel zijn eerste. Maar de eerste 39 minuten zijn niet zijn. 39 minuten. Hij staat nu weer te pitten. En moet dan uh, ingrijpen. En krijgt daarvoor de gele kaart. Uh, Douglas staat wel met. Het eerste team met 2-1 voor. Ondanks zijn fouten die hij maakte waardoor Odense met 1-0 voorkwam. Maar twee doelpunten in twee minuten tijd. Een eigen doelpunt van Christensen en Landzaat met een beauty. Zorgen voor de 2-1 voorsprong na 40 minuten spelen. Maar nu wel een vrije trap voor Odense BK. Onder andere Chris Seurensen achter de bal. En die kan met links heel aardig uit de voeten. Ook de Noor Ruud is erbij. En de bal ligt dan op een meter of nou 7-8 van de punt van het strafschopgebied. Voor de keeper uitgezien. Aan de linkerkant. ...van het strafschopgebied. Scheidzater zegt, even wachten op mijn fluitje totdat dat zo mooi klinkt. Een tweemansmuur. Als hij in één keer op doel gaat, dan uh, zal het uh, uh, Seurensen zijn. En uh, als, uh, als het een voorzet wordt, dan zal het uh, Ruud zijn met het rechterbeen. Eens even kijken wie het gaat doen. Ik denk dat het uh, Ruud wordt met de voorzet... ...omdat de koppers ook uh, heel aardig in de buurt van Michailov staan. Daar komt de vrije trap. Als de scheidzater nog even kijkt hoe alles gaat in het strafschopgebied... ...wijs nog naar wat mensen, Van blijf van elkaar af. En dan kan die vrije trap gaan komen. Ruud of Christ, het is Seurensen die de bal voor het doel uh, brengt. En dan is het uh, Douglas. Nee, het is niet Douglas. Hij, wat heeft hij gegeven de scheidsrechter? Hij, oh nee, hij laat de vrije trap overnemen. Omdat Dali en Andreas Johansson nog even met elkaar in Conclave gingen. En niet van elkaar af konden blijven. Wal moet terug. Seurissen nam hem net met het linkerbeen en bracht hem voor het doel. Nog steeds die tweemansmuur. muur. Weer die tweeman bij die vrije trap. Ruud heeft hem neergelegd. Seurissen nam hem zojuist, de aanvoerder. En kijk wat hij nu kan doen. Daar komt nu Ruud. Nou, die rampt hem hoog over het doel. 42, bijna, minuten, bijna 42 minuten gespeeld. Twente Leidt 2-1 positiespelletje van Austria-Wien op de helft van AZ gaat over 5, 6, misschien wel 7 schijven. Uiteindelijk moet er eens een paasje gegeven worden door Florian Klein in, in de diepte achter de laatste linie. Maar dan staat er weer iemand van Austria buiten spel. In dit geval Nasser ziet. en dus heeft AZ niet meer te duchten van Austria-Wien. Dan gaan we zo langzamerhand richting de rust. 3,5 minuut nog AZ op een 1-0 voorsprong met de bal richting Eltidor. Die in een privéoorlogje is verwikkeld met Ortlegner en Mark Reiter. In dit geval een overtreding maakt op Ortlegner... Waardoor de centrale verdediger van Austria Wien een vrij trap mag gaan nemen. Austria Wien, dat overigens zeven internationals levert aan het Oostenrijkse elftal... voor de vriendschappelijke wedstrijd die binnenkort gespeeld gaat worden tegen Oekraïne. Waaronder dus de twee doelmannen. Wat dat betreft is men in Oostenrijk wel overtuigd van de kwaliteit van dit elftal. Terwijl dat helemaal nog niet zo indrukwekkend is tot nu toe. Barasiet gevonden in het strafschopgebied van Austria Wien. Op een paas vanaf de rechterkant van Florian Mader. En dan is het toch knap dat deze Barassied nog tot koppen komt in dat strafschopgebied. Terwijl er toch de nodige spelers met hem zijn meegelopen. Reine staat achter hem. Ik heb het idee dat viergever hem wat kwijt is. Uiteindelijk komt Rijnen wel in de buurt bij Barasit. En maakt hij het Barasit onmogelijk om echt goed te koppen. Dat is dus een goede interceptie van die rechtsachter van AZ. Maar Barasit stond daar wel even te denken van nou, misschien krijg ik hem achter Esteban. Diezelfde Esteban is opgelucht en kan een doeltrap gaan nemen namens AZ. We gaan dus richting de rust. Nog 2,5 minuut. Austria AZ kent een 1-0 voorsprong voor de bal Balbezit voor FC Twente na een vrije trap die op de rug van Douglas werd uh, geschoten. En dan is Ola John weg aan de linkerkant uh, uh, speelt wel naar Chatli. Chatli ook aan de linkerkant balletje even terug naar Team Dali. die zojuist een uitbrander kreeg. ...van de scheidsrechter, omdat hij veel te veel tegen de scheidsrechter aan het praten was. was ook nergens voor nodig. En Tindalli, Douglas. Douglas naar Wischof aan de rechterkant. Ze zitten in de slotfase van de eerste helft. 2-1 de voorsprong voor FC Twente. Ook 2-1 de voorsprong voor Fulham tegen Krakau in dezelfde pool. Dat zou betekenen dat als FC Twente wint en uh, Fulham wint... ...dat FC Twente ook zeker is van uh, overwinteren. Overigens uh, lijkt me dat ook met een overwinning op uh, Odense al zo goed... Bal bezit zeker. Balbezit voor Bayrami. Bayrami bal naar buiten. Naar Wischoff die inschuift. En uh, kijkt naar Rosales. Maar die staat in de dekking. En dus trekt hij naar binnen. En speelt de bal in de voeten van Brama. De regisseur op het middenveld doet dat goed. Naar Tindalli. Tindalli naar Ola John. En dan staat daar weer die handbalverdediging van Odense Probeert FC Twente die weer te kraken. En dat lukt ook Ronald. Werbloem wie anders uit een corner vanaf de rechterkant. Die vrij staat in het strafschopgebied En net als in de eerste wedstrijd. Dus een doelpunt maakt. De corner komt Van Elm vanaf de rechterkant. Wernbloem komt inlopen. Is alles en iedereen achterin bij Austria Wien de baas. En lijkt die wedstrijd zo kort voor rust al in het slot te gooien. Goed hoor. Deze Wernbloem De ene zweet op de ander. En deze Zweedse combinatie levert een Nederlandse voorsprong op. In Oostenrijk. 2-0 voor AZ. Tegen Austria Wien. En hier krijgt Ruud rechtsbek een gele kaart van de scheidsrechter na een eerder begaane overtreding. Hattegan, de Roemeen, die goed fluit. Die jonge 31-jarige Roemeen heeft wel een vrije trap gegeven aan Odense. Maar voor een overtreding eerder in de actie... Of was het praten? Nee, het was praten. Hij zei van alles en nog wat tegen de scheidsrechter. Toen ze het scheidsrechter... Wacht maar even tot het spel stil ligt. Dan laat ik jou iets heel moois zien. Nou, het was een gele kaart. 2-1 in de extra tijd van de eerste helft. Die hooguit een minuutje zal duren. De vrije trap genomen. En Mandy, ex-Paris Saint-Germain, schiet de bal van heel ver richting het doel van Michailov. En als de bal onderweg ook nog aangeraakt is, heeft hij zo weinig snelheid meer dat Michailov de bal makkelijk in de handen kan nemen. En dus de bal gaat rollen naar Douglas. Douglas naar Lanzaat En dan zitten we in de allerlaatste seconden van de eerste helft. Waar we even een blessuretje hebben gehad voor de Jong. Vandaar de extra tijd, maar veel zal het niet zijn. Hartigan kijkt al op zijn klokje en sluit nee. Uh, hij deed even zijn haar recht. Uh, ziet dat uh, Tiendali uh, de bal heeft. Maar dat is wel een hele zwakke bal van Tiendali. Uh, de rust gaan we hier zo dadelijk in met 2-1 in het voordeel van FC Twente. Even schrikken. nadat nou, dat Val 1-0 maakte voor Odense. Maar Christensen in het eigen doel. En Land met een hele mooie. Zorgen voor de ruststand. Want er is ondertussen een van 2-1 in het voordeel van Twente. We zijn in Nederland niet altijd blij met de Zweden. Maar vanavond in Wenen in elk geval wel. Elm en Wernbloem hebben een doelpunt gemaakt voor AZ. Het is inmiddels rust in het Frans Stoorstadion. En als het leidt tegen Austria-Wien met 2-0. No, no fighting. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a head wanna speak Spanish. Como se llama bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk...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 The way you ride and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna spend it. Como se llama? Mi. Bonita. Mi. Mi casa. Shakira. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go.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 Ik but I can't, so you know that's too hard to explain. Shakira en Young met de hips don't lie. In 10.30 wordt morgen het schaatsseizoen officieel geopend met de NK-afstanden. Voor alle schaatsers is het de grote vraag... hoe alle trainingsarbeid van afgelopen zomer zich zal uitbetalen. Dat geldt dus ook voor Olympisch kampioen op de 1500 meter Mark Tuitert. Vorig seizoen verliep het eigenlijk allemaal teleurstellend. Dit jaar moet het beter. Steven Dalebout en Mark Tuitert in gesprek.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 Tuitert zal morgen in actie komen op de eerste 500 meter van dit weekend. De NK-afstanden beginnen morgen om 4 uur met de 5 kilometer voor mannen. Verder wordt er ook nog de 500 meter voor vrouwen gereden. Overigens gaat het team van Hofmaier direct verder als team Hart. Hofmaier, waaronder andere Koen Verweij en Marit Leenstra vooruit komen... heeft de naamgeving ter beschikking gesteld aan de Hartstichting. Overigens blijft de geldschieter tot en met de winterspelen van 2014... in Sochi verbonden aan de schaatsploeg met een optie voor nog eens twee jaar. Straks in het laatste uur van langs de lijn op deze avond gaan we natuurlijk verder met de tweede helft van de wedstrijd tussen Austria Wien en AZ, tussenstand 0-2. En Twente Odense, tussenstand 2-1. En blikken we terug op datgene wat er eerder op de avond gebeurde. Wedstrijd die al om 7 uur begon. Tussen PSV en Hpoel Tel -Aviv. De Wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3 tegen 3. Het kan een mooie avond worden voor het Nederlandse voetbal. Het kan een mooie week worden voor het Nederlandse voetbal na de overwinning van Ajax. En het gelijkspel, iets minder dus van PSV, zouden er wel eens twee overwinningen bij kunnen komen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. En daar willen we u natuurlijk absoluut van op de hoogte houden. Straks met Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Straks dus het laatste uur met de wedstrijden in de Europa League van Twente en AZ. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. NAC Vitesse. Hier is ook deze inzet. En is er de volgende avond. Roda Hedeve. Ja, ja, nummer 3 hoor. RKC Groningen. Kan die schieten nemen? ze staan terug dat de altijd het. En op kwart voor 9, Feyenoord NEC. En hij schiet hem. Daar, oh, NOS Langs de Lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kies bijvoorbeeld Café Intention, de biologische Fair Trade koffie in het gele pak. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. Eerstwekamp.nl.